Jack, hi boy and kisses Je wordt natuurlijk tattooed, not gonna get us Een andere versie is dat ik wel zo gewend ben Maar misschien ook gewoon omdat ik zo'n tijd niet meer heb gehoord Dat is ook een goede reden Het duurt van 1 uur zitten we bijna aan te komen En dat gaan we niet doen met alleen maar slapgouwe hoeden Want het duurt nog 3 minuten Zo dat ik hoor je van mij, Twarres, she couldn't Onze Friese formatie van de 2 mensen Een man en een vrouw, dat doet hartstikke leuk Volgende uur heb ik, nou zoals ik al zei, K3 voor je. En Ziggy Marley en de Melody Makers. Want Ziggy Marley is vandaag jaren Allee, En dan denk ik, nou dan gaan we even een mooi nummer van zo spelen. You Too Sweetest Thing heb ik ook nog voor je in petto. Maar dan zeg ik eerst even twarres. En de nieuws en de reclames en... Nou, we gaan wel even kijken wat het allemaal doet. Yes, I know you were funny, but I couldn't laugh, because I knew where it would lead. Now the anger has drowned out all the jokes, she doesn't laugh anymore, see the pain in her smile, and she's trying.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 Dirk Schieringa zal pas op zijn vroegst morgenavond bekendmaken of het misgeluk de misgelukte DSB-bank te verkopen. Volgens een woordvoerder van de bank zal eigenaar Schieringa waarschijnlijk de volle tijd gebruiken, die hem is gegund door de rechtbank. Op het hoofdkantoor van de bank in Wochtem is vandaag overleg tussen de DSB-top en een Amerikaanse overnamekandidaat.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 In Duitsland zijn bij een ongeluk met de Nederlandse touringcar negen mensen gewond geraakt. Vier liggen nog in het ziekenhuis. Vlak over de grens kantelde de bus en kwam op zijn zij terecht. In de bus zat een kerkkoor uit Maurik dat op weg was naar Keulen. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.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 In Amerika is ophef ontstaan over een rechter in Louisiana. Die weigert een huwelijk tussen een blanke vrouw en een zwarte man goed te keuren. Volgens de rechter hebben gemengde huwelijken geen kans van slagen en zijn de eventuele kinderen daarvan de dupe. Mensenrechtengroepen eisen het ontslag van de rechter. In Louisiana is gerechtelijke toestemming nodig om te kunnen trouwen. Het gemengde stel is inmiddels getrouwd met hulp van een andere rechter. Het weer geregeld zon, maar plaatsen ook een bui. Vanmiddag is het een graad of elf. Morgen verandert er weinig.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 Tweede uur voor je zaterdagmiddag is begonnen. Dag 290 in 2009 nog 75 dagen over. 17 oktober maakt dat er natuurlijk week 42. Crazy, uh, crazy Town, Butterfly, hoorde je. We moet eens even denken wat het ook weer was, hoor. En we gaan eens kijken wie er allemaal jarig zijn. Eminem is vandaag jarig. Onze uh, ripper natuurlijk, die is 37 geworden. Robin Linschoten, Nederlands VVD-politicus. 53 jaar. Sandra Remer, ja, die kennen we niet. 59. Maya Bauma, Nederlandse actrice. Die zou vandaag jarig zijn, maar die is helaas op 18 mei 1998 overleden. En dan gaan we eens heel ver terug in de tijd kijken. Simon Vesdijk, 1898. Overleden op 23 maart 1971. Weet je wie er nou wel jarig is? Net als de vorige uur al: Ziggy Marley. Nou, Ziggy Marley heeft natuurlijk veel muziek gemaakt, samen met de Melody Makers bijvoorbeeld. We gaan eens even kijken. Ja, nou in ieder geval heel veel. Ik kan het even niet vinden zo. Maar dat maakt niet uit. We gaan er gewoon heerlijk voor je draaien. Tomorrow People krijg je van mij. Samen met de Melody Makers. Oh, Sjors, eet smakelijk hè, Remy. Heerlijk hè, die zandvoort op zaterdag, boys. Neem altijd wat eten mee voor de, de, de, de, de echte mensen thuis een Maar Sjors is nieuw, hè? die moet dat nog even winnen. Ik ben blij dat uh, Rob er volgende week weer zit. <laughs> Dan heb ik weer lunch. <laughs>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 Stefanie, Halleback back girl. En daarvoor natuurlijk Ziggy Marley en de Melody Makers. Hoe kan het ook anders? ZFM Westkust, weerbericht. Want vandaag schijnt de zon geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden. En daaruit kon met name vanochtend nog lokaal een enkele bui vallen. Nou, de temperatuur loopt op naar een maxima van 13 graden. En dat is iets onder de norm van 14 graden die normaal is voor half oktober. Nou, vanavond en komende dag klaart het flink op. En bij niet meer dan het zwakke toch hooguit matige noord- tot noordwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of drie. Met daarbij kans op vorst aan de grond. Morgen trekt er een hoge drukgebied langzaam naar het zuiden en daardoor gaat de wind zwak uit het westen waaien. Verder zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar een maxima van 12 graden. Ook dus twee graadjes onder het gemiddelde. Nou, in de nacht naar maandag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en er waait een matig zuidwestelijke wind. De temperatuur daalt naar een graad vijf. Maandag trekt het hoge drukgebied geleidelijk naar het oosten. En daardoor zijn de wolkenvelden, maar zo nu en dan is er ook ruimte voor de zon, gelukkig maar. Nou, het blijft droog en er waait een overwegend matig tot zuidwestelijke wind. De temperatuur loopt op naar een maxima van 12 graden. Dus de winterjassen mogen weer uit de kast. Helemaal als je s'nachts op stap gaat. Dan is het echt goed, koud, geloof mij. Oh, ik denk je gaat uh, wat doen. Nee, dat gaat goed. Gelukkig maar. Hé, hey, uh, de nieuwe K3. Ik had het in het vorige uur er al even over. Er is een uh, J, de, de derde is een J geworden. Josje. Favoriet van de jury was het al een tijdje. En eh... Uh, kijk, Karen en Christel hebben een uh, besluit niet in het laatste kwartier gemaakt. Toen Madelon al was afgevallen, was het op het moment eigenlijk al duidelijk dat Josje het nieuwe K3 meisje is. En dan moet ik toch even K3 draaien. Ja, dat, dat, dat, dat moet allemaal kunnen hier. Het kan ook allemaal. En dat gaan we gewoon doen, want die nieuwe van hun is Mama C. Kijk wat het is. Je hebt hem in de Eurobreak dan alstans, George. Neem ik aan. Komt eraan. Hè? Ja, nee, je komt in de Eurobreak dan hoor ik net. Ik hou me hard vast.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 Lady Gaga hoorde je, uh, uh, nothing else I can say. Yeah. Ja, valt een beetje weg af toe de te zien. En the Blues Brothers, everybody needs somebody. En dan denk je, nou ga je heel wat krijgen wat mogen lullen, maar ik weet helemaal niks te praten. Dus Pascal. <lacht> ja, zeg het maar. <lacht> uh, uh, Jij had weer wat onder mijn neus gedaan, tussen deed je. Ja, ik had inderdaad nog eens een beetje onder je uh, neus geduwd. We hadden toen straks zeg maar de uh, formatie van de of de <lacht> En zo kwam ik eigenlijk ook nog op, want daar hebben we ook nog de Engelse versie van. En dat is Liberty X. Ja, maar dat is van Popstars toch alweer? Dat is dat van toch de daarna? Een... Want Caillouden was nog van Starmaker. Ja, klopt, maar het is in principe al... Uh, ik vind het zelf, het lijkt allemaal een beetje op hetzelfde programmering. Dus ik heb zo van ja, ik vond dat eigenlijk wel een, uh, interessant om die er ook nog bij te, uh, in te flansen. Oké, okay, van Popstars de Rivals. Ja, het is een groepje. De leden van Liberty X waren vijf afvallers van de originele, originele Engelse versie van de televisie popstars, The Rifles. Ja. Uh, de winnaar van dit uh, programma vormde een groep, Hair C. Deze groep was in Engeland heel even uh, succesvol, maar viel al snel uit één. Liberty X scoorde echte hit na hit van drie studio albums. Thinking it over, being somebody and X. X ken ik ook van Exhibit. Toch wel, nou, ik wist dus het niet. Met <laughs> <tie> name in het begin wist de band ook op de Engelse Europese platenland een aantal hits te scoren, waaronder waarvan just a little. De ver weg van de grootste, ja, de grootste en bekendste nummer dus. Dan dus ja, ik weet niet of je hem eigenlijk uh, daarvoor zo meteen wilde instarten. Nou ja, ik ga eens kijken of, ik hem, ja. of hij het doet. Het is jouw cd, ik weet het maar nooit. Ja, ik weet niet of er vieze vlekjes op zitten dat hij blijft hangen. Maar cd spellen nee. zijn ook al een paar uur niet meer gebruikt. Het is inderdaad wel van een mijn ouder cd-jaar van mij. Ja, maar man. Het laat op zich wel een lekker ritme houden. Het moet een beetje denken aan met met jaren de mid-jaren 90 muziek. Dat zie je niet nou voor mij om een cd Ik kan er wel netjes mee om. Nee, ik ga dat dingen. You're really the oh yeah. Als een computer <laughs> niet alleen de computer werkt niet mee, kijk, zie je nou ik meteen alles. Zo, nou heb ik helemaal meteen niks meer in mijn lijst staan als de computer één keer blijft hangen, maar we gaan het toch proberen. Ja. Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo? What's in a name? Be but sworn, my love, and I'll no longer be a Capulet.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 slaap lekker, slaap lekker, slaap lekker. Is haar, dus. hey is wat ik zei tegen Harden. Dus. slaap lekker, dingen met jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch? Hey is wat ik zei tegen haar. Dus. Sla lekker, dingen met jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch? Hey is wat ik zei tegen Harden. Fantastisch toon. Diggy Dicks featuring Eve the Rose. Zeg ik het goed, George? Ja, volgens mij wel. Oké, okay, gelukkig, Slaaplikken. lekker. Ja, jij bent onze. Uh, uh, hoe zeggen we dat? Uh, Dr. Europe was het, hè? Ja, zoiets geloof ik. Ja, nee, oké, okay. hoe gaat het daarmee? Ja, goed. Ja? Vanavond weer, hè? Dat gaan we doen vanavond. Een herhaling uh, van uh, gisteren. Ja, oké, we zien 9 Wie staat er op nummer 1? Dat ben jij. Dat ben ik? <laughs> Maar dit is we het En uh, wie staat er op nummer 40? De, uh, ik, weet ik weet dat je me wil hebben. Ja, die uh, Duitse. Ja, Pietboel. Piet Klopt. Boel. Dat heb jij goed gezien. Je hebt één keer bovenaan de lijst gestaan en nu één keer onderaan. Ja, en gaat hij er waarschijnlijk volgende week uit of niet? Die kans zit er wel in. Kijk, we gaan het meemaken. En we hebben Albert-Jan ook natuurlijk in de studio. Is ook, ja. Goedemiddag. Um, Goedemiddag, Albert-Jan. Ik ben al druk aan het voorbereiden voor het tweede uur. Hè? Van, ja, het twee tweede uur. uur. Ja, ja. Ik heb nog twintig minuten. Het de, derde uur van de zaterdagmiddag en dan gaan is al. George en ik tegenaan. Wat gaan we doen? Van alles en nog wat, maar ik vertel niks, anders heb ik twee, om twee uur niks meer te vertellen. Wat gaan we doen? We gaan in ieder geval voetballen. Met wie? Uh, we gaan naar uh, SV Zandvoort tegen Kastrikum. Het uh, is een afkorting, hè? Ja, maar wat het voor staat weet ik eigenlijk niet. Vorige week hebben ze klop gehad met 3-0. Dus het wordt uh, dat tijd dat ze vandaag weer uh, even uh, aan de andere kant van uh, de medaille zitten. Mm, dat en, zal wel lukken voor de toch? Eerst, uh, de roofvogels hebben we. Uh, uh, noem maar op. Te veel om op te noemen. Oké, okay, nou we gaan meemaken, Albert Jan. Dat lijkt me een goed idee. Ga je het ook nog hebben over uh, uh, Sisi? Sisi, ja, het gedicht Sisi. Het gedicht zien. een gedicht voordragen. Oh, ga je het gedicht voordragen. Maar dat was pas helemaal aan het eind, hoor. Echt waar? Dus ja. dat kan ik niet meeluisteren. Nee, dan moet jij werken. Helaas, helaas. Nou, dat maakt helemaal niks uit. Weet je wat, wat, wat vroeger in de muziekboulevard was? Het dier van de week. De dier? Het dier van de week. Oké. Okay, ja. En ik zie hem opeens toevallig weer in de krant staan. Het is een kat, een, een poes om te te zijn. Een kortharig gras. Leeftijd 4 tot 8. Kan bij katten? Nee. Kan bij honden? Nee. Kan bij kinderen tot 8 jaar? Nee. Kan bij kinderen vanaf 8 jaar? Ja. Gesteriliseerd, gecastreerd? Nou, zal wel gesteriliseerd zijn. Ja. Speciale zorg, onbekend. Moet naar buiten? Ja. Wordt graag aangehaald? Ja. Dat is dus Denise, een pittige tante die in de buurt uh, waar ze wonen nogal wat overlast veroorzaakte. Wat er nou precies inhield, was ons niet helemaal duidelijk. Maar het is nu eenmaal zo dat ze daarom op zoek is naar een nieuw huisje. Nou, wil jij de niezen hebben, ga dan naar het kenner. Dierenhuis in Zand van Noord. Maandag tot en met zaterdag open tussen 11 en 4. En je kan altijd bellen met de dierenhuis 5713888. Colin Benners hoor je? Geboren in Utrecht 1987, terwijl beter bekend als Guide Man. Heerlijk stukje muziek. Je hoorde Sorry for Him van hem live in Tivoli. Uh, even kijken, Kite Man's Hip Hop Orkest. Er stond ook nog, want in dit project combineerde Benders jazz met hip hop. Zelf is hij trompetist, zoals je hoorde, en dirigent van het orkest. Het orkest bevat twaalf muzikanten en tien MC's. De teksten van het album zijn Engels en Frans talig. De muziek bestaat uit twee violisten: één altviool, één cellist, drie blazers, een trompet, trombone en een hoorn, een toetsenist, een percussionist, een drummer, een bassist en Kaidman zelf als trompetist. Maar ja, oké. Okay. En dat was. Uh... Kijk, dat zijn zeg maar de, de, de, de Hermit Sessions. 20 februari 2009 uitgebracht. Pinkpop stond hier ermee. Lowlands, Applepop, Pop, Jazz en Eurostomics Noorderslag. Dan met 2009. Ja, ik vind het wel mooi. Ja. Ik hoop meer van hem te verwachten. En als dat gebeurt, zullen we dat zeker draaien. Ik weet dat uh, dat altijd 3 FM met tijd geleden veel van uh, Keidman, uh, waar we Kaarten weg aan het geven was. Weer een maandje geleden. Weet je wat daar? Nee, dan gaat het goed. Uh, ja, weet je wat het is? Dit is meer water als vis. Nou, Sjoers, je mag nooit meer raden. Je mag nooit meer raden, Sjoers. Nou, ik ga al zo direct weg. Dan geef ik het stokje over aan Sjors van Dam En Albert-Jan Vos natuurlijk. Wie is nou de vervanger van Rob Harms? Is het Sjors of is het albert Ja, goede vraag. Zoek hem op. Ben jij uh, de vervanger of ben ik de vervanger? Nee, Ja, oké. Sjors. Sjors is de vervanger van Rob Harms. Die zit in... heerlijk in Turkije. Hij heeft zijn hotelkamer al moeten verlaten en hij vliegt pas vannacht om 12 uur. Is hij nou wel uit zijn hotel? Ja, maar hij moest voor oh, 12 heen. uur moest hij die hotelkamer af zijn. Oké, okay, oké. Okay. Dan zit je nou, daar dan met je koffers. Dan zit hij daar met zijn goede gedrag. Nou, heerlijk. Gaan jullie me nog bellen zo direct? Psst, als we daar zitten, dan oh. zou het best eens kunnen. Ach jee, nou ik ga hem niet luisteren dan. 106 Die moet ik hebben. Dat is beter. <lacht> <lacht> Yo, heerlijk, ik ben blij dat ik mag stoppen. Hé, ook. Hij je zou direct de nieuws van twee uur, dan ga ik zaterdagmiddag verder met wordt op, op zaterdag. Maar eerst hoor je nog van mij pink, please don't leave me. En als ik het red, you too, Sunday, bloody Sunday.